Minder geld uitgeven en meer sparen, dat is een populair voornemen voor dit jaar. Blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek. Meest populair blijft echter toch het voornemen om af te vallen. Maar goed, u weet hoe het gaat met die goede voornemens voor het einde van de maand. Meestal zijn we ze alweer vergeten. Is dat te voorkomen? Dat vraag ik aan Erno Meiland. Hij is kennisondernemer en amateurpsycholoog. Meneer Meiland, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat te voorkomen? Dat die voornemens aan het eind van de maand alweer in rook opgegaan zijn. Nou, er zijn uh, verschillende tips uh, die je daarvoor uh, te harte kunt nemen. Een van de, de tips die ik, uh, ja, die ik geef op een, uh, een artikel wat ik daarover uh, geschreven heb... is om je doelen wat concreter te formuleren. Uh, vaak zeg je toch uh, alleen maar van... ja, ik, ik ben van plan om uh, wat af te vallen. Ja. Maar uh, je, je zou dat, dat doel eigenlijk wat concreter kunnen maken. Het aantal kilo's ook aangeven. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ik heb daarvoor uh, eigenlijk uit... het. Uh, Managementliteratuur de smart formule genomen. De smart formule? Ja, ja dat zijn eigenlijk uh, vijf letters uh, die staan voor uh, hoe je je doelen wat, uh, ja, wat beter hanteerbaar kunt maken. En wat betekenen die? Nou, de S die staat voor uh, specifiek. Hè? Dus inderdaad, je, je doel wat uh, specifieker en concreter beschrijven. 10 kilo? Ja, bij wijze van spreken. Nou, dan heb je meteen ook de M van meetbaar. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik drink niet meer dan twee glazen wijn per dag. Ja. Hè, dat kun je gewoon aan het einde van de week kun je dat, uh, keurig uh, meten, of je daar uh, jezelf aangehouden hebt. En dan en dan aan. de, uh, een ander iets is uh, of je toe je ook acceptabel is, hè, ook voor je omgeving. Uh, als je zegt van ik drink helemaal niet meer en je wordt daardoor heel erg ongezellig, dan, uh, ja, dan is het misschien... Dan werkt het ook niet. Nee, dan lijkt me misschien niet zo, krijg je ook niet de steun waarschijnlijk uh, van je omgeving. Nee, erg... De R staat voor realistisch. Het moet ook haalbaar zijn. Je moet, uh, je moet het ook waar kunnen maken. Iemand die uh, 30 kilo uh, te zwaar is... Uh, die zal toch uh, ja, een beetje een rustig plan moeten, moeten maken om die 30 kilo kwijt te raken. Dat kun je niet, uh, niet in een maand bereiken. Nee. En de T tot slot. Uh, en de T tot slot staat voor tijdgebonden. Je kunt uh, aan je doel ook een soort deadline stellen. Ja. Uh, nu klinkt dat allemaal heel logisch eigenlijk. Want ja... Bedoel, als je dat doet lijkt me heel verstandig, maar ik neem aan dat de meeste mensen zich ook wel voornemen als ze af willen vallen om een aantal kilo's af te vallen in een bepaalde tijd, of niet? Uh, nou, dat betwijfel ik. Maar als dat al gebeurt dan, dan is dat uh, vaak ja, in, een, uh, in een voornemen wat je dan uit naar je, naar je partner of naar je kinderen van uh, ik, uh, ik zal dat en dat doen. Uh, ja, de ervaring is toch dat je, uh, dat je er wat meer tijd aan zou moeten besteden. Bijvoorbeeld door je, goed, je goede voornemen ook eens op te schrijven. Uh, dat maakt het, uh, ja, dat het ook zwart op wit staat. Uh, en dat helpt je ook denk ik bij je motivatie. Uh, om die motivatie ook meer in kaart te brengen. Om het doel te, te bereiken. En is ja, 1 januari ja. eigenlijk een goed moment? Het is, uh, het is op zich een goed moment. Uh, ook omdat er uh, veel andere mensen goede voornemens hebben. Je kunt uh, bijvoorbeeld met een groep afspreken om uh, te stoppen met roken. En uh, ook afspreken met elkaar dat je elkaar eens regelmatig uh, in de gaten houdt. Uh, of dat het allemaal goed gaat. Uh, ...elkaar ook st stimuleren dan in, uh, in de moeilijke periodes die je ook uh, tegen zou komen... ...op feestjes en dergelijke. Ja, werkt dit ook? Want dat, dat is blijkbaar een van de meest uh, populaire voornemens... ...als je je voorneemt om zuiniger uh, te gaan leven. Ja, ook dat, uh, dat is, is zo'n zo doel wat, uh, wat nog wat vaag is, denk ik. En dat zuiniger leven zou je dan inderdaad ook weer wat concreter moeten maken. Van, uh, dat betekent dat je... Uh, uh, wat moet besparen op je uitgaven natuurlijk. Nou, welke uitgaven ga je besparen? Hoeveel wil je besparen? Um, ja, en daarbij ook van wat zijn de consequenties. Hè? Want het betekent natuurlijk toch dat je, ja, dat je leven wat uh, uh, aan kwaliteit misschien moet, uh, moet inboeten. Dus maar houd en... het vooral niet vaag. Geef gewoon aan... ik wil zoveel per maand minder uitgeven. Uh, en hoe je dat gaat doen ook, liefst nog even. Ja, ja. En, Heeft u en... zelf eigenlijk goede voornemens? Uh, nou, op dit moment voor het komend jaar uh, niet. Oh. Uh, da da dat lukt altijd. Da dan lukt het altijd. Dan kan het ook niet mislukken. Nee, maar heeft u dit wel op basis van eigen ervaring vastgesteld? Dat dit werkt als je volgens die SMART-principes gaat werken? Ja, uh, bijvoorbeeld met het stoppen met roken. Ik heb ooit uh, gerookt in een uh, grijs verleden. En uh, ja, die sigaret uh, die is uh, ondertussen al uh, enige tijd uit mijn leven. En dat, uh, dat is een prettige gewaarwording. Gefeliciteerd, Erno ja, Meiland, kennisondernemer en amateurpsycholoog.